In Eindhoven heeft de politie een inval gedaan in een woonwagenkamp. Bij de actie zijn zes bewoners opgepakt, zegt de politie. Die uh, zijn meegenomen omdat wij uh, informatie hadden dat er hier mogelijk vuurwapens zouden zijn en voor de uh, aanpak van uh, handel in Wiet. Bij de inval in het kamp aan de Heeserweg in Eindhoven zijn meer dan 100 agenten, gemeenteambtenaren, marechaussees en medewerkers van de Belastingdienst betrokken. Het weer het is vrij zonnig, alleen langs de Waddenkust komt bewolking voor. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 graden in het noorden en de 15 graden in het zuiden. AMB verkeersinformatie met nog een twintigtal files. Op de A2 Maastricht-Den Bos staat tussen knooppunt Waterdorp en Best 3 kilometer. En op de A4 naar Amsterdam, tussen het Ringvaartaquaduct en knooppunt Bathoevendorp, 10 kilometer. Eerder vanochtend is daar een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn wel weer open. Door die file op de A4 loopt het vast op de A9, ook maar Amstelveen. Tussen Beverwijk en Batuverdorp 8. En op de A28, Utrecht-Zwolle, staat het helemaal stil tussen Den Dolder en Amersfoort over 11 kilometer. Zo ook een ongeluk gebeurd. De weg is helemaal afgesloten bij Amersfoort in de richting van Zwolle. A50, Os Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg. 8 kilometer door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. En op de provinciale weg N207 in de richting van Lisse is er ook een ongeluk gebeurd. Tussen Alphen aan de Rijn en de Rijnzaterwoude is staat drie kilometer.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 Sven Kokkelman. 150 euro extra boete aan de winkelier... voor de diefstal van een rolletje drop. Nieuw plan om winkeldiefstal tegen te gaan. De komst van drie elektriciteitscentrales naar Oost-Groningen... zet het natuurgebied in de Eems zwaar onder druk. Er wordt uh, flink gebaggerd En dat leidt tot een enorme vertroepeling. En die vertroepeling leidt toe dat eigenlijk geen planten en dieren... meer kunnen leven in het gebied. En de hoofdverdachte is dood, maar de rechtszaak gaat gewoon door. De zaak tegen Charles Zwolsman. Na toch een humeur van Ton Kast. Vijf over tien precies. Het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Eerst nu snel naar Eindhoven, waar de politie op dit moment nog altijd bezig is met die grote actie in dat woonwagenkamp. Inzet meer dan 100 man. Inmiddels zijn zes mannen uh, die op het kamp wonen opgepakt wegens het in bezit hebben van wiet. Contact met Imka van Dijk. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent de woordvoerder van de politie. Uh, bent ter plekke. Wat is daar op dit moment nog gaande? We zijn nog steeds bezig met de zoekingen en dat is dan met onze partners. Het zijn niet alleen mensen van de politie die hier aan het werk zijn, maar ook mensen van de gemeente Eindhoven, ja. van de Belastingdienst, het regionaal informatie- en expertisecentrum ja. en mensen van de Koninklijke Marschussee. En we zijn nog steeds bezig met de zoekingen in de woningen en in de ruimtes bij de woningen, dus wat schuurtjes en zo. Ja, Waar zoekt u precies naar? Ehm um, nou wij zijn eh uh, op zoek in ieder geval naar uh, dingen die wijzen of in ieder geval zaken die wijzen op eh uh, witstelf en withandel. Daarnaast is het ook uh, voor de aanpak van uh, vrijplaatsen waar mogelijk criminele activiteiten plaats zouden vinden. En de Belastingdienst en de gemeente kijken ook naar uh, vermogen dat ze hier aantreffen wat mogelijk afkomstig is van uh, criminele, criminele activiteiten. Ja. Maar de gemeente kijkt bijvoorbeeld ook of dat er hier uh, illegale bousers zijn en dat soort dingen. Ja, dat dus is uh, de... een hele brede reactie. Ja, dan moet dus er zo'n redelijk grote verdenking zijn waar je daar met honderd mannen binnenvallen, of niet? Ja, ja, we hadden ook het vermoeden dat hier uh, vier wapens zouden zijn. Dus uh, wij zijn hier vanmorgen dan ook met het uh, arrestatieteam naar binnen gegaan. En dat doe je natuurlijk niet zomaar. Nee. Hebt u die vier wapens al gevonden? Uh, op dit moment uh, kan ik daar nog even niets over vertellen. De resultaten zullen wij later op de dag bekendmaken. Dus uh, dat is even nog niet duidelijk. En die zes mannen die uh, uh, zijn gearresteerd wegens het in bezit hebben van wiet. Hoeveel ja. wiet was dat? Ook dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Dus daar zijn we nog steeds druk mee bezig. En zolang de zoeking niet klaar is, kan ik daar ook nog even niet zo over vertellen. Nee, maar ik neem aan dat u niet met 100 man bent binnengevallen voor het in bezit hebben van 10 gram. Nee, nee het gaat echt wel uh, om uh, grotere hoeveelheden. En wat ik al zei, het gaat ook om de informatie die we hieruit krijgen. Ja. Het is een, een uh, actie. Die ook in samenspraak is met de taskforce georganiseerde criminaliteit Brabant. Dus ook alle informatie die wij hieruit opdoen, ja. uh, die kan daarvoor gebruikt worden. Dus het is echt een serieuze zaak. U bent niet aan het schieten met een kanon op een mug. Nee hoor, nee hoor. het is echt een uh, serieuze actie. We gaan niet zomaar uh, al deze mensen inzetten, natuurlijk. Goed, later meer. Imka van Dijk, woordvoerder van de politie in Eindhoven. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. De detailhandel, dames en heren, gaat het weer eens proberen. Winkeldiefstal aanpakken. Deze keer met een schadevergoeding voor de winkelier. Want juist die moet worden gemotiveerd om het op heterdaad gepakte slachtoffer... zou ik maar zeggen, de winkeldief dus, aan de politie over te dragen. Hendrik-Jan Kaptein van het hoofdbedrijfschap Detailhandel. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moet die winkelier worden gemotiveerd? Nou ja, omdat uh, de winkelier uiteindelijk uh, de aangifte moet doen. En we in het verleden hebben gezien dat uh, ja, dat toch veel te weinig gebeurde... Overigens uh, zijn er ook wel weer goede redenen voor, maar we proberen met, uh, met dit nieuwe instrument uh, ja, het, het, het enerzijds makkelijker te maken... ...maar anderzijds uh, proberen we er ook voor te zorgen dat uh, de ondernemer er echt iets aan heeft op het moment dat hij aangifte doet. Uh, hoe bedoelt u dat? Nou ja, in het verleden was het zo dat uh, wanneer er een winkeldief werd aangehouden, uh, daar ging het strafrechtelijke traject in... ...er was er vaak wel sprake van een boete, maar die boete gaat naar de staat... Uh, dat is verder niet verkeerd, maar het mooie van dit systeem is... dat er ook een boete wordt opgelegd, nu uh, via de civielrechtelijke weg... en dat die boete bij de ondernemer zelf terechtkomt. En dat is natuurlijk een goede stimulans. Ja, en hoe hoog is die boete dan? Die is 151 euro... En die is uh, gebaseerd op de, de tijd die de ondernemer kwijt is... met het, het observeren van de dieven. Je moet toch even kijken voordat je iemand meteen aan gaat houden. Ja. Uh, wacht op de politie, aangifte doen. Uh, en uh, daar, staat die, daar is die, uh, die 141, 151 euro op gebaseerd. Ja. Het is zelfs zo dat als een winkeldief ook nog schade veroorzaakt... dan kan je dat ook meenemen. Juist. Met andere woorden, als iemand een rolletje drop pikt in een supermarkt... dan uh, krijgt hij 151 euro boete. Ja, ja dat klopt. Nou, dan laat je het voortaan wel uit je hoofd. Toch? Hm. Dat is ook precies de bedoeling. Ja. Aan, de, aan de andere kant kun je zeggen, ja, waarom moet je die winkelier nou belonen? Die moet toch gewoon, het is zijn winkel. Als iemand iets pikt, dan, moet, dan gaat hij toch aangifte doen? Ja, maar de grap is, het is, want u zegt nou belonen. Aan de ene kant is dat wel, aan de andere kant is het dat eigenlijk niet eens. Hè? Het is niet meer dan gewoon een redelijke vergoeding voor de tijd die de ondernemer kwijt is. Nou ja, 151 euro voor een rolletje erop. Nou, maar niet zozeer. Kijk, je moet dan niet naar het artikel kijken, maar wel het feit dat zo'n ondernemer of een medewerker daar toch een tijdje op staat te letten. Je moet aanhouden, aangifteformulieren invullen. Ja. Dus dat is, dat is ook door de rechter getoetst inmiddels. Dat is een, een redelijk bedrag. Ja. Uh, en je praat dan eigenlijk dus nog niet eens over een soort beloning. of zo. nee, het is alleen maar een, een vergoeding voor de tijd die die kwijt is. Ja. Klopt het trouwens dat maar één op de vijf winkeliers die iemand op het betrappen aangifte doet? Ja, dat is een van de redenen waarom wij dit zo belangrijk vinden. We doen als overheidsgroep detailhandel heel veel onderzoeken. En één van die onderzoeken heeft echt glaswaard duidelijk gemaakt dat bij bekende dader, dus op het moment dat een winkelier... iemand daadwerkelijk in zijn kraag heeft gevat... Ja. dan wordt er maar in, in 21% van de gevallen aangifte gedaan. Ja, waarom is dat zo laag? Nou ja, kijk, ik denk dat je... als je je in de, de positie van de winkelier verplaatst... is dat ook wel wat logisch. Wat ik net al aangaf, die winkelier heeft er niet zo heel veel aan... zelf op het moment dat hij aangifte doet. Want, eh, nogmaals, de, als er lamboet een is, gaat hij naar de staat. Uh, het kost dan wel tijd en moeite. Het tweede reden is dat um, heel vaak blijkt dat ondernemers ook niet heel goed weten hoe ze dat moeten doen. Juist. En dat is iets waar wij als hbd ook heel veel uh, voor ontwikkeld hebben. Er zijn allerlei gratis trainingen op internet waarin we gewoon uitleggen hoe dat proces werkt. Goed, en daarmee hoopt u dus het aangiftepercentage ook omhoog te krijgen. Ja, ja. Um, en als zo'n dief nou op heterdaad wordt betrapt met dat rolletje drop... Uh, uh, dan moet hij dan ter plekke bij de winkelier afrekenen? Nee, nee hoor, dat, uh, zo werkt het niet. Hij krijgt van de winkelier een, een schadeverhaalformulier... Uh, dat wordt ingevuld ook met de gegevens die ook op de, op de, op de aangifte terechtkomen. En uh, uh, op, uh, op basis van dat formulier krijgt hij uiteindelijk een, een rekening van het overdrijfschap Ditaal. Wij nemen dat voor de winkelier over. Ja, maar gaat zo'n dief die zo'n formulier in zijn uh, kraag gestoken krijgt, en, en gaat hij dat invullen en gaat hij het ook betalen? Nou, het, het mooie is, want we hebben dit, de, dit niet zomaar even verzonnen. We hebben een aantal uh, hele uitgebreide pilots gedaan. En in, in de praktijk blijkt dat inderdaad... Uh, winkeldieven over het algemeen gewoon gaan betalen. En dat heeft ook een klein beetje te maken met de doelgroep van de regeling. Uh, heel veel ondernemers en ook heel veel consumenten die als ze aan winkeldiefstal denken... dan zien ze grote benden uh, rondtrekken. En uh, dat is ook een groot probleem. Ik zal niet ontkennen dat als jij een winkeltje, als jij een winkeltje hebt en er komt zo'n bende binnen... dan heb je een heel groot probleem die dag, misschien nog wel de hele week. Maar gek genoeg onderschatten heel veel ondernemers dat de aantallen... Als je kijkt, waar zitten nou echt de aantallen winkeldieven, aantallen winkeldiefstallen, die zitten bij je gewone klanten. Oh ja. Uh, en het mooie is van dit instrument is dat voor die doelgroep, dus die gewone klanten, gewoon scholieren, gewoon tegenwoordig ook steeds meer ouderen, uh, die kan je heel goed met zo'n instrument aanpakken en die blijken ook heel snel te betalen. Juist, yes, 80% he, betaalt ja, vrij snel. Ja, 80% betaalt eigenlijk nou ja, vrij snel. We ja. hebben zelfs voorbeeld van mensen die, voordat ze de rekening van ons krijgen, al bellen en zeggen: van Goh, ik ga binnenkort op vakantie, maar ik wil wel uh, dat afhandelen. Ja. Dus uh, nee, over het algemeen gaat dat hartstikke goed. En zijn ze dan ook van de aangifte af? Nee, nee dat, dat staat helemaal, in principe helemaal los van elkaar. Dat, uh, dat loopt gewoon door. Uh, en we zullen misschien in de toekomst nog wel eens gaan kijken. Want ik weet dat het Openbaar Ministerie daar wel over nadenkt of je een link moet maken. En of, die, of, of dat gevolgen zou moeten hebben, hebben voor de strafmaat. Ja. Maar vooralsnog staat het helemaal los van elkaar. Goed, dus het is eigenlijk bedoeld, uh, nog niet zozeer om de winkel, het aantal win, winkeldiefstallen terug te, uh, te, te, te dringen. Maar wel om een vergoeding voor de geleden schade te uh, bewerkstelligen. Nou, ja, alle twee. Het is echt, het mes snijdt op twee kanten. Het, het is zowel bedoeld om de derving uh, terug te brengen. Maar ook om, uh, ja, als die ondernemer dan wat doet, om hem daar wel voor te belonen.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 Het uh, estuarium is een uniek natuurgebied dat te maken krijgt met een unieke ontwikkeling. De bouw namelijk van drie elektriciteitscentrales tegelijkertijd. Hoe hou je die twee met elkaar in evenwicht? Hoort u in een verslag van Sander Bartling. Welkom in Duitsland, zegt mijn mobiele telefoon. Terwijl we van Delfzijl naar de Eemshaven rijden, kan dat? Nou, dat is een beetje afhankelijk van de provider. De ene provider zegt dat het Nederlands grondgebied is en de andere zegt dat het Duits grondgebied is. En dat klopt ook, want het is betwist. Uh, Duitsland is van mening dat uh, de grens uh, vlak onder de dijk in Delfzijl en bij de Eemshaven ligt. En Nederland is van mening dat volgens internationaal recht de, grens, uh, de landsgrens in het midden van de vaagul zou moeten liggen. Dus een heel groot deel van het Eems-Dollard-estuarium is uh, omstreden. En dat betekent dat Nederland en Duitsland goed moeten overleggen over uh, hoe om te gaan met het gebied. Omdat je door heel veel verschillende bestuurslagen heen moet. En er eigenlijk geen effectieve besturing mogelijk is. Siegbert van der Velde van de Natuurvereniging Groningen is hoeder van een van de belangrijkste natuurgebieden van Europa. Dat tegelijkertijd ook een van de belangrijkste groeigebieden is. Nou, gaan we kijken? Ja. We staan boven op de dijk, als je goed luistert dan hoor je ook de windmolens draaien. Het uh, is het Eems-Dollard-Estuarium. Het is eigenlijk een uh, ondiepe binnenzee uh, die van groot belang is voor, uh, voor de natuur. En met name als uh, levenszaden voor het waddengebied. Daar rechts zien we van die baggerschepen. Wordt hier gebaggerd, midden in dat estuarium. Er wordt uh, flink gebaggerd. En dat leidt tot een enorme vertroepeling. En die vertroepeling leidt ertoe dat eigenlijk geen planten en dieren meer kunnen leven in het gebied. Iets anders is dat uh, bij de zoet overgang, dus de overgang van de rivier De Eems naar het Eems-Dollard-Estuarium dat je daar een zuurstofloos gebied hebt gekregen door de vertroebeling. En dat betekent dat veel uh, migrerende vissen... Hè, dus vissen die van zoetwater naar zoutwater migreren... niet meer in staat zijn om dat te doen. Met alle gevolgen voor het ecosysteem, de zeehonden in de natuurlijk. Ja. Aan de andere kant van de rivier staan drie elektriciteitscentrales... en twee daarvan zijn kolencentrales... Die van NUON die bestaat uit twee fases. Eerst is het een gascentrale en daarna een kolenvergassingscentrale. Jean Dumoulin van NUON. Wat is nou het verschil tussen deze en een traditionele kolencentrale? Bij een conventionele centrale verstook je gewoon kolen in een ketel. Je maakt er stoom van, dan gaat stoom te bieden En zo wordt elektriciteit opgewekt. Wat we hier doen is dat we eerst zingas opwekken in de kolenvergassing. Dat zingas kun je commercieel verkopen kun je ook heel handig schoonmaken, omdat het kleinere hoeveelheden zijn dan rookkassen. En vervolgens kun je dat in de gascentrale stoken. Destijds werd geroepen, die stroomopwekking is alleen maar voor de export bedoeld. Nederland wordt dan een, een exporteur van stroom. We hebben die stroom helemaal niet nodig. Nou, ik denk, daar moet je anders naar kijken. Europa is één groot net... Waar de stroom verbruikt wordt en waar die opgewekt wordt... is eigenlijk daarin niet zo relevant. Of ik nou een kolencentrale zet in Duitsland... omdat daar het verbruik is, of ik zet hem in Nederland. Waardoor in Nederland momenteel ook veel gebouwd wordt... is omdat Nederland qua infrastructuur een hele goede infrastructuur heeft. We hebben een heel goed elektriciteitsnet. Plus we zitten hier aan de kust, koelwater en aanvoer van kolen. Uh, hoe is de relatie met Greenpeace momenteel? De Greenpeace ja, heeft zijn eigen opvattingen over kolenstook... en wij hebben onze opvattingen over kolenstook. Ja, en dat botsen ze nu en dan wel eens met elkaar. Maar ja, we zullen toch gezamenlijk moeten kijken... Hoe we, hoe we met elkaar in deze maatschappij samenleven. Ze hebben een hele leuke parodie uh, gemaakt, hè, over die, die spot van nu. Niemand praat graag over het milieu. Niemand beweert van het klimaat te houden. Maar niemand plant ondertussen wel een kolencentrale aan de Waddenzee. En niemand weet dat de Waddenzee op de werelderfgoedlijst staat... Maar dat lijkt niemand niets te kunnen schelen. Nou, ik denk niet dat dat van Nuon, uh, op nu al van toepassing is. Uh, nu al praat wel degelijk over het milieu. En een van de zaken is dat we hier een kolenvergassing bouwen. Dat komt ook vanwege het milieu. Want het is duurder dan een conventionele centrale. Nou, heeft uh, het, het Hof in, in Luxemburg bepaald dat die vergunningen voor die centrales hier onrechtmatig zijn uh, verleend. Heeft dat nog consequenties voor, voor de bouw? We zullen moeten afwachten hoe die discussie zich Wat zou het veiliging. betekenen als de bouw opeens stilgelegd wordt? Ja, daar kun je zichzelf ook wel uitrekenen. Dit is een centrale van 1,5 miljard euro investering. En als je die niet kunt gebruiken, weet je ook hoeveel de schade is. Maar de tijd van harde actie is wat betreft de Natuurfederatie Groningen... een gepasseerd station. Siegbert van der Velde zit tegenwoordig rond de tafel... met NUON en andere partijen. Want die codecentrales... Die komen er toch wel. Het is wel zo dat het behoorlijke impact heeft op natuur, landschap en milieu. Maar wat ons betreft liggen er op al die gebieden herstelopgaven. En je zou kunnen voorstellen dat juist de economische ontwikkeling van het gebied... kan bijdragen aan verbetering van natuur en verbetering van landschapselementen. En verbetering van milieukwaliteit. Maar meneer Van der Velde, er dus zullen dan natuurlijk mensen zijn die zeggen... dat is het failliet van de milieubeweging. Want er staan hier twee centrales. Of die komen hier en die zijn ontzettend vervuilend. En er nu de taak om daar wat tegen te doen. Ik hoor inderdaad wel eens vanuit mijn achterban dat het schandalig is... dat we überhaupt met die bedrijven praten. Wat vindt u dan van acties van bijvoorbeeld Greenpeace... die hier uh, met luchtballonnen rondvliegen, welspanhoeken naar beneden laten... spotjes van de Nuon uh, imiteren? Nou ja, goed, um, om heel eerlijk te zijn vind ik het af en toe ook wel wat gemakkelijk. Uh, uh, Greenpeace uh, kan zich terugtrekken in Amsterdam op het moment dat de actie voorbij is. Dus je moet wel heel zeker weten dat je het ook inderdaad kunt stuiten dan op dat moment. Uh, en dat, dat weten ze niet zeker. De situatie is dat als die bedrijven hier komen, dat wij als natuur- en milieubeweging in Groningen er 30, 40 jaar mee te doen hebben. En dan kun je maar beter ook in een positie zijn dat je met elkaar verbeteringen kunt bewerkstelligen. Dat ligt voor Greenpeace heel anders. En morgen in hoogspanning in de Imhaven. Met vier tot zes op een kamertje. Weinig vierkante meters, weinig privacy. Als ze geluk hebben, is er iemand die schoonmaakt. Anders moeten ze dat zelf doen. Nou, moet je nagaan dat je twaalf uur per dag, zestig uur per week werkt. Dan ga je niet meer schoonmaken. Ja, hoe dat verder gaat, hoort u morgen dus. Tot die tijd kunt u reageren via Goedemorgen Nederland@karo.nl. Straks, de hoofdverdachte is dood, maar de rechtszaak gaat gewoon door. tegen Charles Wollsman. Eerst nu toch een tumeur van Tonkas. Bij wijze van hoge uitzondering waagde ik me van de week eens in het openbaar vervoer. En wat me daar vooral opviel is dat het steeds lastiger wordt om schizofrene van bellers te onderscheiden. Vooral volwassenen zijn dol op zo'n prothese in hun oor waarmee ze gewichtig iets blauwe hinein staan te zwetsen. Zonder dat er ogenschijnlijk een slachtoffer in de buurt is. Er is ook een categorie die de telefoon, tegenwoordig ironisch genoeg smartphone, routineus op de speakerstand voor de mond houdt. Het voordeel daarvan is dat je het geneuzel aan de andere kant ook kunt horen. Maar dat zeg ik toch? Ja, nou, het gaat me vooral om de toon waarop je het zegt. Nou, dat moet jij zeggen. Wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat ik dit typisch iets voor jou vind om te zeggen. Dat mag ik zeggen, toch? Oh ja, we leven in een vrij land, maar ik zou dat zo nooit zeggen. Nee, hoe zou jij het dan zeggen? Nou, in ieder geval niet zo. Nee, zeg dan, hoe zou jij het dan zeggen? Nou, ik zou om te beginnen helemaal niks zeggen. Maar desondanks zullen dat dan nog een kwartiertje zelf hoort... Een ander type medemens, de toerist, zit de hele rit met de smartphone als een camera voor het smoelwerk. Daarbij gaat het er kennelijk minder om om zelf iets te ervaren... dan wel de thuisblijvers met de zogenaamd opgedane ervaring in de ogen uit te steken. Of men nou rondloopt of door het raam naar buiten kijkt, alles gebeurt via het telefoondisplay. En bij voorkeur leggen alle reisgenoten exact hetzelfde vast... om tot films te verwerken waar werkelijk geen hond in geïnteresseerd is. De derde categorie is die van de kids, rond een jaar of tien. Met blackberries, die ze nauwelijks kunnen tillen. Tijdens het spelletjes spelletjes en spelletjes spelen... blijft de onderlinge dialoog beperkt tot... Wat heb jij gedaan vandaag? Niks. jij? Ook niets. Ga je nog wat doen, zeg? Nee. Jij? Nee. Ook niet. Ja, er wordt wat afgecommuniceerd. En dat terwijl iedereen straal langs elkaar heen leeft. Ik zag al die telefoons met aanhangsel en dacht bij mezelf... ik word oud... Maar dat heeft bij nader inzien ook zo zijn voordelen. Ik ben namelijk helemaal niet nieuwsgierig naar hoe dit land er over twintig jaar uitziet. Alles stond Kas morgen in de ochtendhumeur van Koos Postema. Nicole Atkins, cry, cry, cry. Vijf voor half, elf dames en heren. Vandaag gaat de rechtszaak tegen Charles Wolfsman en zijn hashbende verder. Alleen de hoofdverdachte, Charles Wolfsman zelf, is dood. Gerlof Lijstra, Goedemorgen. Goedemorgen. Misstaat van uh, Elsevier. Uh, hoe kan dat, een rechtszaak tegen iemand die dood is? Nou, de rechtszaak tegen hem is gestopt. He, hij is 21 januari doodgevonden in zijn cel. Ja. Toen heeft het Openbaar Ministerie meteen daarna... Uh, het onderzoek tegen hem uh, stopgezet. Ja. Maar uh, de vermeende bende... Die bestond uit veel meer mensen, 37 verdachten in totaal. Ja. En tegen de rest uh, gaat het gewoon door. Ja, dan zegt het Openbaar Ministerie dat het toch gewoon een zaak is als alle anderen, maar alleen met één verdachte minder. Is dat ook zo? Nee, dat, uh, dat is te simpel. Hè. De, de slagroom is van de taart. en uh, Dus ja, het is een stuk minder uh, interessant meteen al. Hè. Uh, Zwolsman was... Uh... Ook volgens het dossier de grote leider van de organisatie. Uh, het ging om uh, witteelt, maar ook uh, smokkel naar allerlei Europese landen en witwassen. Ja, en als de grote leider uh, is weggevallen, dan wordt het heel lastig voor beide partijen voor het OM. Ja. Hè? Want uh, je kunt de, de maximale straf, uh, of de, degene die de meeste schuld in jouw ogen kun je niet uh, straffen. Maar ook voor de verdachte, medeverdachte Scarlett, uh, dat is de vriendin van, uh, van Charles Volsman, ja. ja, die zit in een lastig pakket. Ja. Uh, en zijn zoon ook, hè? die is ook verdacht ook. in deze ja. zaak. Ja. Charles Junior. Uh, ja. Via uh, het raceteam van uh, Junior uh, zou nogal wat geld zijn witgewassen. Ja. Maar daar geldt hetzelfde voor. Ja. Ik sprak vanmorgen nog even de advocaat van uh, Scarlett en die zegt ook van ja, uh, ik hoop dat ze nou niet mijn cliënt De Scarlett tot de grote leider gaan uitroepen. Ja. Uh, natuurlijk wisten ze dat, uh, dat Charles niet een, een krantenwijk had. En kennen uh, ze zijn reputatie. Maar ja, volgens hem. Uh, en dat is natuurlijk het verhaal van de advocaat... Van Charles uh, degene die alles regelde. En ja, Scarlett wist wel iets, maar lang niet alles. Ja, en maar... dat zou natuurlijk heel lastig worden voor het OM. Ja. En hoe groot is nou de kans dat die andere uh, medeverdachten... allemaal gaan, gaan wijzen in de richting van de overleden en zeggen, hij zat overal achter... en dan misschien dus die Scarlett en de zoon, maar uh, uh, wij niet... Ja, nou ja, die kans is natuurlijk heel groot. Dat ja. uh, voor zover er bewijs tegen ze is, dat ze zeggen, ja, dat, dat klopt wel, maar uh, dat moest ik doen. Ik wist ook niet precies waarom het ging. En neem nou bijvoorbeeld die, die zoon. Die kreeg miljoenen voor zijn raceteam. Ja, vader had ook een autohandel. Uh, dan zal hij ongetwijfeld zeggen, ja, moest ik nou elke dag informeren hoeveel auto's die had verkocht? Ik wist wel dat hij ooit wat met Hars heeft gedaan, maar ja, volgens mij was hij eruit. Uh, dus ja, het, het wordt ingewikkeld en het wordt lastig en... Um, zoals Van Kleef, Leon van Kleef, de advocaat van Scarlett, ook zei, hij had uh, Charles als getuige in de zaak tegen zijn cliënt willen, uh, willen horen. Ja. Dan had Charles ongetwijfeld gezegd dat, uh, dat hem alle schuld uh, uh, en alle blaam troffen, zover daar sprake van was. En uh, ja, dat kan nu niet meer. Dus nee. ja, je, je, je krijgt een ingewikkelde figuur. En tegelijkertijd ja, uh, is de spanning. Dus is, eraf, er is een he? belangrijk deel eraf, omdat ja. het te weg is. Ook voor het Openbaar Ministerie ongetwijfeld. Dus hoe groot is nou de kans dat deze zaak uiteindelijk een beetje verzand? Nou ja, verzand. Uh, het feit dat ook de... Uh, bijvoorbeeld Scarlett als, als medeleidinggevende uh, Volksjustitie uh, is al lang uit voorlopig hechtenis. Dat geeft ook wel aan dat uh, de kans dat ze een lange straf zou krijgen niet groot is. Ze heeft al... In een afgesplitste onderzoek, uh, ik geloof, een maand gekregen voor een wapen dat in hun woning is gevonden. Ja. Maar ik denk niet dat er nou heel veel jaren bij zullen komen. Het zal een, een, een lange, ingewikkelde zaak worden met veel getuigen. Uh, en de dader ligt in dit geval uh, in hun ogen op het kerkhof, letterlijk ja, en figuurlijk. Letterlijk en figuurlijk, goed. Jij gaat het in ieder geval volgen, houdt zo lang op de hoogte als je wil. Gerlof Lijstra van Elsevier, misdaadjournalist. Dankjewel. Dank je wel. Het is half elf, dames en heren. Tijd voor ons om af te ronden. En hou u vast, want hij is terug van vakantie. Dus ongetwijfeld met nog meer energie, Prem. <laughs> Goedemorgen, Sven. Nou ja, niet alleen een blok energie. Ik zit met een heleboel boze mensen in oh. de jaarbushal in Utrecht. Want er is een VN-verdrag. Uh, ja, voor de rechten van de gehandicapte mensen. En die is vanaf 2006 al getekend... maar nog steeds niet geratificeerd door Nederland. En we gaan nadat Doran Megers met zijn warme, aangename stijl... het NOS-journaal heeft voorgelezen... <lacht> alle ins-en-outs erover horen. En Sven Kokkelman, vanaf, vol vanaf morgen moet jij ook actie gaan voeren... dat dat verdrag snel geratificeerd wordt. Goed? Ik <lacht> doe mijn best, Prem. Radio 1. Het NOS-journaal.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 In de Europese Unie zijn vorige maand bijna 17% meer bedrijfswagens verkocht dan een jaar eerder. Vooral de verkoop van zware vrachtwagens is fors gestegen, zegt de Europese organisatie van autofabrikanten. En de groei is een gevolg van het herstel van de economie. En in Australië zijn de computers van de regering gehackt. De hackers zouden duizenden e-mails hebben bekeken van premier Gillard en enkele ministers. Mogelijk zit de Chinese inlichtingendienst erachter. China zou namelijk vooral interesse hebben in informatie over de Australische mijnbouw. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie ah, met nog 50 kilometer aan files. A7, Zaandam-Horen, tussen Purmerend en Avenhoorn. Twee kilometer door een ongeluk, rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk op de A13 naar Den Haag levert file op bij Delft-Zuid. 4 kilometer, twee rijstroken zijn hier afgesloten. A16, Breda-Rotterdam, drie kilometer bij Dordrecht... door een kapotte vrachtwagen, rechterrijstrook is dicht. En op de A16 naar Breda, daar staat tussen Dordrecht en Hoek 2 kilometer, en door een ongeluk... De linkerreisdok is afgesloten. A28 Utrecht-Zwolle tussen Den Dolder en Amersfoort. 12 kilometer door een ongeluk. De rechterreisdok is ook hier afgesloten. En vanuit Zwolle naar Utrecht staat de kijkersfile tussen Nijkerk en Leusden, 11 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradacationen. Goedemorgen luisteraars. Op dit moment vindt hier in de Utrechtse Beatrixhal een manifestatie plaats... die ervoor moet zorgen dat het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking door Nederland wordt geratificeerd. Dat betekent dat het verdrag in Nederland ook een wet wordt waar de burgers direct een beroep op kunnen doen. Dit in 2006 door 146 landen getekende verdrag is al door 95 landen geratificeerd. Maar het Nederlandse parlement doet het nog steeds niet. Meestal heb ik een mening en weet ik het beter, maar vandaag even niet. Natuurlijk ben ik voor gelijke rechten voor gehandicapten. Aan de andere kant gaat het bergen geld kosten en wie moet het allemaal betalen? En hoe erg we ook ons best doen, gehandicapten zullen toch nooit precies zo kunnen leven als niet-gehandicapten, toch? De vraag van mij is, moet het parlement dit verdrag ratificeren? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?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 Ebro Omar is naar Duitsland, in München om precies te zijn om een of andere grote Amerikaanse filmster te interviewen. Maar ik sta bij Jette Kleinsma. Mevrouw Kleinsma, u was in het vorige kabinet uh, CDA PvdA ChristenUnie staatssecretaris. Waarom hebben jullie toen het verdrag niet geratificeerd? We hebben toen uh, met een grote ploeg uit het kabinet bij elkaar gezeten. En we hebben gezegd, we willen eerst onze wetten goed aanpassen voordat we ratificeren. Want we vinden dat als mensen met een beperking hier een beroep op doen, dat ze dan ook dingen moeten kunnen krijgen. Dus mijn collega Jet Bussemaker, die toen van zorg was echt gehandicaptenbeleid. En ik, want ik was van sociale zaken. Nou, we hadden het op een haar nageveeld en we wilden graag in 2011 de handtekening gaan zetten. Mevrouw Kleinsman, voor mij duidelijkheid, toen het kabinet dat in 2006 tekende... dat was het kabinet van CDA-VVD. Ja, dat klopt. En dan moeten jullie dus in Nederland... wat moet worden aangepast omdat je een verdrag tekent? Nou, we willen als mensen een beroep doen op voorzieningen... dat die voorzieningen dan ook echt verstrekt worden. Dus we wilden ook bijvoorbeeld aanvullend openbaar vervoer... Hè? dat iedereen die maar enigszins kan mee kan in de bus en de tram, dat is natuurlijk echt heel belangrijk. Nou, dat soort dingen wilden we veel beter verankeren... voordat we de handtekening onder die ratificatie zetten. Want... Maar dat kost toch ook geld, mevrouw Klezen? Want al die bussen moeten kunnen gaan dealen... al die trainen moeten uitgerust worden met extra apparatuur. Ja, maar nou, meneer Prem, het is natuurlijk ook zo... dat mensen met beperkingen gewoon mee moeten kunnen doen. En u zegt terecht, soms heb je beperkingen waardoor het echt niet kan... Maar ook die mensen... en Sam Galensloot is daar een groot voorbeeld van. Ria Bremer heeft daar een boek over geschreven. En Sam die kon helemaal niks, hè? Niet zien, niet horen, zijn hele lijf niet. Maar toch deed die jongen mee in de samenleving. Nou ja, goed... Um... Je hebt mensen die uh, dolgraag willen, maar thuis moeten blijven zitten... omdat we onze voorzieningen niet goed op peil hebben. En wij als rijke westerse samenleving, bij uitstek... wij moeten ervoor zorgen dat iedereen mee moet kunnen doen. Maar had, u toch, had u toch in het kabinet discussies met bijvoorbeeld... de staatssecretaris van Financiën of uw minister Wouter Bos? Uh, want uh, hoeveel geld gaat de invoering van dit verdrag kosten? Nou, we hebben al heel veel dingen op peil in Nederland. En dat weten we ook allemaal, want iedereen krijgt gelukkig zo'n rolstoel... En zo'n scoopmobiel en dat soort dingen. Maar uh, om het echt helemaal tot in de puntjes uh, uh, uh, goed neer te zetten... hadden we niet eens zoveel geld nodig, maar een wetgevingstraject door de Tweede Kamer. En dat moet dit kabinet, wat er nu zit... Afmaken. En ik hoor nu net, ik kom binnen en ik hoor dat de staatssecretaris, de huidige staatssecretaris niet komt... omdat dit kabinet niet verder zou willen om mensen met een beperking mee te laten doen. Prem, ik word er zo verdrietig van. Nou, laten we, u wordt er eigenlijk boos van. Meneer Poppelaars, goedemorgen. Wie bent u en wat heeft u precies te maken met deze organisatie? Ik ben Al Poppelaars, ik ben directeur van de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad. De staatssecretaris, volgens mij een zeer sympathieke mevrouw van het CDA... van Hilten met het dubbel paspoort, die zou vandaag hier komen. Waarom komt ze niet? Nou, ze heeft gisteren laten weten dat ze niet kwam. Ze trad uh, s'avonds op in nieuwsport. Ik ben naar haar toegegaan om te vragen hoe dat zat. En zij heeft uit toen tegen mij gezegd dat er in het kabinet... op dit moment geen draagvlak is om dat VN-verdrag te ratificeren. En dat ze uh, ja, blijkbaar dan de politiek geen brood in zag... om hier dan te komen vertellen uh, dat het, uh, de kaarten er zo voor stonden. Maar, maar, maar heeft ze dat echt persoonlijk gezegd of heeft de ambtenaar het gezegd? Nee, ze heeft persoonlijk tegen mij gezegd dat er geen draagvlak in het kabinet is om het VR-verdrag te ratificeren. Maar mevrouw Kleinsma, ik hoor dus nu politiek nieuws. Er is geen draagvlak in het huidige kabinet om dit verdrag te ratificeren. Uit de mond van meneer Poppelaar... directeur van de chronisch Zieken. en gehandicaptenraad. Oké, okay, dus luister dat is het niet weer door Prem verzonnen. Dus niet dat. Maar het CDA was toch toen ze met u in het kabinet waren helemaal voor. Ja, dus ik snap hier geen fluit van, Prem, echt niet. En ik ga ook gewoon meteen schriftelijke vragen stellen in de Tweede Kamer, want dit deugt voor geen meter. Je laat mensen met beperkingen gewoon niet in een sop gaan koken. Dat dat doe je niet. Ik merk dat ik echt boos begin te worden. En dat doe, doe ik niet zo snel hoor, maar dit kan toch niet. Hier zijn honderden mensen bij elkaar vandaag die aan dit kabinet vragen... steek je hand nou uit. Help ons om ook gewoon een plekje in de samenleving te kunnen krijgen. En het kabinet ze bezuinigen op alles. Op de Waijong, op de sociale werkplaatsen, op het speciaal onderwijs. Dus ze doen er geen geld bij. Ze halen er heel veel geld weg. Me, me, mevrouw Kleins, maar ik, ik, ik zit ook in een dilemma... want ik snap uw woede en ik ben een groot fan van u... maar ik, ik, ik hou niet van uw partij en toch heb ik namens mijn broertje op u gestemd... dus ik snap wat u bedoelt, maar het, het geld moet ergens vandaan komen. Ja, Prem, maar het gaat nu niet om geld. Er zijn al heel veel zaken goed geregeld, alleen je moet het geld er niet weer weghalen. En dit kabinet bezuinigt op de kwetsbaarste mensen in onze samenleving. Niet op jou en mij... Verdikken me nog om toe. Ik kan best wat missen. Ik bedoel, ik heb een scootmobiel gekregen voor niks. Nou, ik wil hem heel graag betalen, snap je? Dus mensen met dikke portemonnees... die kunnen best een stapje enthousiaster. Maar mensen met die hele kleine portemonnees niet. Dus ik vind het echt een snertstreek... Meneer papulaars wat gaat u nu doen? Want de staatssecretaris, dit is een politiek uh, nieuws, realiteit. Uh, wat, wat gaat u nou doen? Nou, ik vind dat de gehandicapten in Nederland aan het kabinet moeten gaan laten zien... dat ze duidelijkheid willen over hun rechten. En dat ze ook van het kabinet eisen dat we aan de internationale normen gaan voldoen. Juist in de tijd waarin die rechten van gehandicapten zo onder druk staan... alle voorzieningen worden uitgekleed. Soms kan het inderdaad wat minder, maar vaak zijn het basisrechten... zoals de rechten van 100.000 gehandicapte schoolkinderen... om onderwijs te kunnen uh, volgen... Nou, dat is helemaal naar de knoppen met dit uh, kabinet. In deze tijd is duidelijkheid over rechten van gehandicapten echt een kernpunt. Maar meneer Poppelaars, Spanje en Portugal bijvoorbeeld hebben nog niet geratificeerd. Er zijn maar 96 landen die hebben geratificeerd. Ongeveer 50, 51 landen nog niet. Dus zo erg lopen we toch niet achter. Nee, maar dit is nu al het derde kabinet. Wat aanvankelijk beloofd heeft dat dit op een zorgvuldige wijze behandeld zou worden... maar dat het wel het doel is dat te ratificeren. En nu komt het puntje bepaaltje boven tafel dat dit kabinet gewoon niet wil ratificeren... omdat ze er geen last van willen hebben bij hun bezuinigingsoperaties, vermoed ik. Maar wat de reden ook is, dat moeten ze zelf maar even zeggen... maar gehandicapten hebben recht op duidelijkheid over hun rechten. Oké, okay, luisteraars 0800-1121. Ik heb een probleem. We zouden met de hele band meneer Hendricks onder andere gaan praten. U mag ook meepraten 0800-1121. U kunt mailen naar primtypeapenstaartntr.nl. En de, de tweets kunnen naar hashtag Primtype Radio 1. Mevrouw Kleinsma, u moet nu hier meteen weer mensen gaan toespreken. Maar wilt u, uh, gaat het u nog lukken of gaat u de hele dag zo boos blijven? Nou, weet je, ik kom hier hartstikke veel fantastische mensen tegen. En daar word ik altijd heel blij van. Maar ik kom hier mensen tegen die allerlei mankementen hebben. En jij en ik hebben ook mankementen. Je maakt mij niet wijs dat jij geen mankement hebt. En ik vind dat alle mensen in Nederland gewoon mee moeten kunnen doen. En ik word zo blij van zo'n happening. Want ja, kijk, iedereen straalt dat hier wel uit. Maar nu dit kabinet nog. Even dikke me. Kijk, ik hoor het nu net, hè, dus daarom ben ik ook zo op stoom. Het kan toch niet zo zijn dat als je de staatssecretaris bent... van alle mensen in Nederland met beperkingen... dat je dan juist vandaag hier niet... Bent. Dat kan toch niet? Nou, ik, ik vond mevrouw uh, Van Santen zo sympathiek oogende mevrouw. Nou, nee, ze heet Van Veldhuizen. Uh, en, en, en volgens mij is ze zelf gewoon een hartstikke aardig mens. Maar ze wordt natuurlijk gewoon door haar premier en ook door haar gedoogpartner, de, de PVV, enorm aan banden gelegd. Ja, en dan kan ze niks meer en dan komt ze dus maar niet. Ja, dat vind ik zo diep triest. We moeten verder gaan, mevrouw Kleinsma. Hartstikke bedankt, meneer Poppelas, bedankt. We gaan verder, u mag bellen, 0800-121. Mailen en tweets kunnen allemaal. Maar we gaan eerst luisteren naar, geloof ik, Ray Charles. I don't need no doctor, Goedemorgen, Harm Hendricks, U bent 59 jaar oud. Bent u nou blind geboren of bent u blind geworden, zoals uiteindelijk? Nee, ik ben uh, blind gebo uh, geboren. En dat ja. was 59 jaar geleden. En dat was 59 jaar geleden. Dat klopt, ja. Hoe was het geregeld met de gehandicapte voorzieningen toen u klein was, en tiener was? Uh, nou, uh, toen ik klein was, toen wa uh, was er net uh, vlak na een oorlog. En uh, die oorlog, uh, ja, die heeft gemaakt dat onze samenleving moest worden opgebouwd. Dus toen waren er nog niet zoveel voorzieningen. En hebt u in uw levenstijd de voorzieningen zien veranderen, verbeteren? Uh, ja, uh, met de tijd is natuurlijk economisch uh, beter gegaan... en is onze samenleving natuurlijk ook een stukje rijker geworden... Maar aan de andere kant uh, uh, is de cyclus van de afgelopen tien jaar... wel uh, voortdurend meer afbraak geweest van uh, maatschappelijke verantwoordelijkheden. Zoals? Nou, bijvoorbeeld voorzieningen voor gehandicapten. Uh, zoals uh, bijvoorbeeld uh, uh, de rechten om uh, uh, gelijkwaardig te worden behandeld in, in verband met werk... Maar even concreet, meneer Hendricks. Ik ben uh, gisteren geland uit Suriname. Ik ja. was daar bij mijn mama op bezoek. Ja. Heerlijk genoten. En uh, ik wist dat dit zou spelen. En ik heb een beetje daar gekeken... Zo, uh, vergeleken met de gehandicapten in Suriname. Hebben de, bli wonen de blinden in Nederland in een paradijs? Dat kunt u wel vinden. Maar u vergelijkt uh, de Surinaamse uh, samenleving... met uh, de, de, de rijke westerse Nederlandse samenleving. Ik vind dat ongepast. Nou, als ik wilt, u, wilt u dan dat wij hier in Nederland als gehandicapten moeten leven als de mensen in Suriname, hoe zouden we onze woningen betalen? Hoe zouden we ons inkomen kunnen uh, hebben om onze gas en onze stroom en wat dan ook voor rekeningen te betalen? Ik vind dit geen vergelijking. Nou, okay, dan gaan wat we bent we u dan mee bezig nou, eigenlijk? Ik probeer een beetje te kijken of het zo erg is in Nederland als we kijken naar Spanje en Portugal. Dat zijn Europese landen, beschaafde landen. Daar uh, uh, zijn de voorzieningen uh, ook wat minder dan in Nederland. Nou, Spanje en Portugal, hè? dat zijn niet bepaald de rijke westerse landen. Dat zijn wel Europese landen, maar je hebt in, Europee in Europees verband heb je zowel arme als rijke landen. En Spanje en Portugal zijn ook arme Europese landen. Waar we het over hebben is de rijke Noordwest-Europese landen. En dat is Nederland en dat zijn uh, uh, België en Duitsland ja. en, en uh, uh, Groot-Brittannië en Scandinavië. Ja. Nou, en als we daar dus naar kijken naar die uh, rijke landen dan is Nederland het enige land dat niet geratificeerd heeft. U bent er echt boos om, hè? Daar ben ik echt kwaad om. Waarom? Uh, omdat ik dus vind als wij dus moeten gaan werken en als wij moeten samenleven en we moeten dus uh, zeg maar, gewoon normaal functioneren... in de samenleving in een gewone baan... dan moeten we als gehandicapten die gewone baan wel kunnen krijgen. En die krijgen we nog steeds niet. Hebt u daar persoonlijke voorbeelden van? Jazeker. Zelf onze mooie overheid die het voorbeeld moet geven... voor de wet- en regelgeving doet het niet. Want ik heb gesolliciteerd bij de Belastingdienst... om uh, de sociale werkvoorziening die uh, de, deze regering wil afbreken om die te kunnen verlaten, om bij de belastingdienst te kunnen komen. En de belastingdienst heeft mij geweigerd op basis van mijn visueel handicap. Dus Wat u... nu dan? U werkt nu bij een sociale werkplaats. En wat voor werk wilde u bij de Belastingdienst gaan doen? Daar wilde ik werken als medewerker in een callcenter. Ja, nou dat zou... U heeft een duidelijke stem, dus volgens mij zou u daar uitermate geschikt voor zijn. Ja, dat vind ik zelf dus ook. En de overheid vindt dus even van dat ze mogen zeggen, u hebt daar geen recht op, want u hebt een visuele handicap. Serieus? En wat heeft u toen gedaan? U laat het er niet mee zitten, denk ik. Wat ik heb gedaan, ik heb het niet genomen en ik heb het aangebracht bij de commissie Gelijke Behandeling. Aha, en wanneer kwam de uitspraak? Dat weet ik niet. De procedure is nu lopend, is nu gaande. Maar wat onze Nederlandse samenleving niet moet doen... is ons aan de kant zetten. Als je wil dat wij volledig mee functioneren... en als we mee moeten doen in onze samenleving... en onze regering is een mooie uh, regering die zegt van... ja, maar we willen dat nu li liever niet. Aan de andere kant zeggen ze wel even... ja, maar luister eens even, straks hebben we tekort aan personeel. Ja, wat ik fantastisch van u vind, meneer Hendrik, u bent 59 jaar... Uh, en u zegt, ik wil doorgaan tot mijn 67, ik wil werken. En die dit wil u gewoon niet. Precies, nou daar ja. gaat het om. En dat is dan een voorbeeld, de overheid. Ja. Maar ik hoe moeten particuliere bedrijven het dan goed kunnen gaan doen... als de overheid er al een boel van maakt, een oh. zooi? Mevrouw Ketora Slengen, Slechtenhorst... sorry dat ik uw naam in verkeerd uitspreek... Ik, ik realiseer me net, u bent de organisatrice van deze manifestatie... mijn bus voor Primtime, we zijn van de publieke omroep... deze bus, daar heb ik ook mee ingestemd... is totaal gehandicapte onvriendelijk. Ik stond er niet eens bij stil. Daar gaat het juist om. Ja, maar, maar, maar ik zal u, de bus kost geld. Er moet technische apparatuur in. Als wij uh, deze bus nog gehandicaptenvriendelijk moeten maken... voor die drie keer per jaar dat er gehandicapten in de bus komt... nu kunnen we ze nog gewoon erin tillen. Is het zo'n aanslag op het budget, dan moet ik mijn riante salaris inleveren... om dat mogelijk te maken. En ik ben te egoïstisch om dat te doen. Maar de vraag is of het dan per se in de bus moet. Ik moet ook altijd kijken naar creatieve oplossingen... Uh, want je kan ook iemand buiten de bus interviewen, dat heb je toch net ook uh, gedaan. Ja, maar, als, nee, nee, maar wat ik wil zeggen is, ik, wij slaan onszelf op de borst, Barbara, ik en de rest van de NTR, dat we toch erg pro iedereen zijn. Maar als het tot uitvoering komt, zijn we geen haar beter dan de rest. Uh, ja, ik, ik kan zeggen van dat is zo uh, prem, want die bus die deugt niet en daar kunnen de mensen niet in. Maar ik blijf erbij dat je dan in de praktijk gewoon creatieve oplossingen moet zoeken. Dat je mensen met een beperking die niet in de bus kunnen, wel uh, bij je programma kan betrekken. En uh, daarvoor is het niet noodzakelijk dat je in de bus uh, terechtkomt. Je... Om in je eigen levensbehoeften te voorzien. En, en ook hè, gewoon om als mens mee te draaien. Heb je wel gewoon recht op werk. En dat moet je dan ook kunnen krijgen. Maar waar de angst mij dan in zit. Is dat ik zeg oké. Okay... Uh, uh, straks wordt dat VN-verdrag wet. En dan gaat uh, meneer Hendricks mij aanklagen. Om te zorgen dat met het verdrag in de hand. De printtijdbus ook toegankelijk moet zijn voor gehandicapten. En dan heb ik geen poot om op te staan. Ja, dat, dat vind ik een uh, verhaal wat, uh, wat dus niet, helemaal niet klopt. Wat wij dus willen is gelijkwaardigheid. Wij willen een baan die gelijkwaardig is aan die van uh, mensen zonder handicap. Maar meneer, meneer Hendricks, er is toch als, een verschil tussen u en, dus, en ik? En als dat dus, uh, dus de bedoeling is... dan is het eerste wat we dus moeten gaan doen... is zeggen van als samenleving... en dat zegt het VN-verdrag ook... en Nederland heeft daar wel voor getekend... Niet geratificeerd. Niet geratificeerd. Niet geratificeerd en nu is mijn vraag, maar meneer Hendrik. Maar tekenen is een verplichting, meneer... Uh, uh, meneer meneer Hendricks weet hoeveel verdragen getekend zijn... en nooit geratificeerd. Maar ik ga eerst naar Frank. Maar ik vind het ontzettend. Ik vind het luister. Ja, ik doe de webcam. Trouwens, u, u moet maar even de webcam doen, wat jammer nou Momo Saru, je moet op staande voet worden ontslagen. Uh, goedemorgen Frank. Goedemorgen Prem. Zeg het maar. Ik zit vol interesse naar je uitzending te luisteren en ik vind dat mevrouw Kleinsma een beetje met krokodillentranen aan, uh, aan het praten is. Waarom? Kijk, wat ik vind is, als mevrouw Prensma had gevonden dat het zo belangrijk was dat geratificeerd werd, dan had ze gewoon in de tijd dat zij het kon had moeten, moeten ratificeren. Frank. En daarna je... maar de wetten moeten aanpassen. Heb je, je goed geluisterd. Frank, zeg maar niet dat je, nee. dat, dat je audio, audio uh, gehandicapt, dat je doof bent, want in het begin stelde ik, en die vraag toen legde ze uit, dat het jaren duurt om alle wetgeving erop aan te passen en dat het traject was om het in 2011 te ratificeren, want je moet allerlei andere wetten aanpassen. Apareem, volgens mij gaat het andersom. We gaan eerst ratificeren, dat is de intentie dat we iets gaan doen, en daarna gaan we de wetten aanpassen. Oh, nee. en, niet, en niet andersom? Nou, Frank, helaas dus ik moet ik je zeggen. Ik zou krokodillen eraan. Nee hoor, als jurist en als oud-advocaat kan ik je zeggen dat het andersom moet. Want mevrouw Slechtenos, je moet eerst al die uitvoeringswetgeving aanpassen voordat je kan ratificeren, toch? Dat, uh, zo werkt het wel, ja. ja. Oké, okay, hey Frank, hartstikke bedankt voor het bellen. Ik kreeg hier een aantal tweets. Uh, het is een groot schandaal dat Nederland het VN-verdrag niet wil ondertekenen. Terwijl de rest van Europa het wel gedaan heeft. Maar voor ons slecht, en voor de duidelijkheid. Het is niet de rest van Europa die het al heeft gedaan, toch? Uh, Zo'n beetje heel Europa is rood gekleurd op de kaart van het VN. En dat betekent dat alles geratificeerd is. Behalve? Behalve in Nederland. En die Echt? ligt daar heel... Eenzaam en alleen? Nee, niet. In, dat is een noord in de Europese Unie. En meneer uh, Hendricks, hebben welke landen nog niet geratificeerd? Uh, de uh, Zuid-Europese uh, landen, uh, zoals uh, Span Spanje en Portugal, geloof ik, nog, is het nog niet helemaal voor elkaar. Maar uh, uh, Europa heeft een arm gedeelte en heeft een uh, rijk gedeelte. En het hele rijke gedeelte, en daar gaat het om, en Nederland is een hartstikke rijk land. Duidelijk. Ja, die heeft nog niet getekend. En dan staat Nederland met een mooie gele punt, want we hebben niet getekend. Oké. Okay. Nou, V en, en als we dus willen dat we dus de WSW kapot maken, wat deze regering wil... en die mensen moeten naar de particuliere bedrijven... nou kom dan op uh, uh, uh, Rijksoverheid en maak die plaatsvrij voor mij als telefonist. Meneer Hendricks, ik krijg hier een, uh, een, van een tweet. Het VN-mandaat aangaande Libië is blijkbaar belangrijker... dan het VN-verdrag voor ik onze eigen eens. Ben wat? ik helemaal mee eens. Dat kost een uurtje er 6 die En van Momo moet ik zeggen dat het gebouw van de ntr vpro Rovara geheel gehandicaptevriendelijk is... Mevrouw Slechtenhorst, uh, uh, uh, u, u hebt die manifestatie vandaag georganiseerd. De staatssecretaris komt niet opdraven. Kom op, kunt u nog wel een deuk en een pakje boodschappen? Nou, eigenlijk niet. Nee. En uh, ik, vind het, uh, ik heb het uh, gisteravond uh, gehoord en uh, vanochtend uh, eh, nou, is er over gesproken en bevestigd en nou, ik ben eigenlijk nog steeds verbijsterd. Het, is, het, het kan gewoon eigenlijk niet dat het kabinet uh, dit uh, laat lopen en hier zijn handen vanaf uh, trekt. Wat ga je en nu doen? En het gaat helemaal niet uh, alleen maar om geld. Het, uh, het gaat ook om, uh, om een mentaliteitsverandering uh, en om uh, veel meer creativiteit in het zoeken van, uh, van oplossingen. En ik wil uh, een, een heel simpel, uh, bazaal voorbeeld uh, waar iedereen uh, dagelijks mee te maken heeft. En dat is naar het toilet uh, gaan. Ja. Gebouwen moeten aangepaste toiletten uh, hebben. Ja. En in Nederland werkt het zo dat je dan extra toiletten maakt voor mensen die van een rolstoel gebruik, uh, gebruik uh, maken. Okay. En je maakt toiletten voor andere mensen die ja. niet in een rolstoel zitten. Um, ik ga regelmatig naar zo'n toilet in een rolstoel en jij hm. ziet dat ik zelf niet in een rolstoel zit. Nee. Dan zitten mensen maar altijd heel vreemd aan te kijken van uh, daar mag u niet naartoe. Ja, ja. En dan denk ik, wat een klinkklare onzin. Als je gewoon vijf toiletten in een gebouw nodig hebt... Dan heb maar je niet vijf... Nee, maar ze alle vijf gehandicapt Nou, of vier kleine en één grote. Maar ga niet vijf... Mensen kijken me altijd ook raar aan. Als je te veel bruine rum drinkt, moet je veel naar toiletten. De gehandicapte toilet is <laughs> altijd het dichtstbij. Dat doe ik en dan kijken mensen me heel boos ja. aan. Maar ik heb een groot probleem, met mevrouw, mevrouw Slechtenhorst en meneer Hendricks. Want het is vandaag dinsdag. Ja, en... Goedemorgen, meneer Denees. Goedemorgen, Prim. U is zelf een gehandicapt kind. Uh, gaat u de wereld anders bekijken wanneer u dan een gehandicapt kind krijgt? Ja, absoluut. Uh, ik denk... Uh, ja, ik, ik, ik heb geluisterd ook naar de mensen en naar die mevrouw hiervoor. En het is inderdaad, het heeft te maken met mentaliteit... en, en proberen om die mentaliteit te veranderen. Als je na, Iedereen kan namelijk een uh, gehandicapt uh, kind krijgen... En iedereen kan ook een gehandicapt kind of mens zijn. En uh, dat wordt vaak... Uh, het heeft ook te maken met um, hoe je de wereld ziet. En ik denk dat gehandicapte mensen... of verstandelijk gehandicapte mensen... Uh, uh, er moeten zijn om, om, het, op het, om het leven ook beter te begrijpen. En ook te begrijpen dat het niet allemaal vanzelfsprekend is. Dat alles goed gaat. En heeft u daarom, kleine sterren? Gezongen, want wilt u het lied ja. ook aankondigen en dan kunnen we er meteen naartoe. Ja, ja de Kleine Ster zegt een heleboel. Mijn zoon lijkt zo normaal. Maar spreekt een andere taal. Zijn leven is verdwaald in dromen vol gevaar. Wie kent de angst die hem gevangen houdt? Wie geeft een wereld iets dat hij vertrouwt? Ik neem zijn hand ook als hij schreeuwt naar mij. En zo al vechtend komt hij dichterbij. En als een boot die door de storm zo telle ik hem omhoog. een schuim omhoog. Ik hou hem warm en droog. God weet dat ik hem lief heb. Meneer Denijs, hartstikke bedankt en tot de volgende week. Oké, okay, punt. Daar. Of vooral slechte. La <middels> Allemaal hartstikke bedankt voor het meedoen. Tot morgen, we eindigen natuurlijk met Rob Denijs. Namaste, daar. Zoals hij mij aanraakt en steeds weer naar de waarheid vraagt. Ja, zo is hij volmaakt naar Gods beeld gemaakt.